Volgens het ministerie van Financiën wordt de economie sterker... maar blijft de huizenmarkt nog zwak en de werkloosheid hoog. De topconferentie van Amerikaanse landen in Colombia... is afgesloten zonder gezamenlijke verklaring. De 30 staatshoofden en regeringsleiders hadden vooral een meningsverschil over Cuba... dat opnieuw geen uitnodiging had gekregen voor de top. De Zuid- en Midden-Amerikaanse landen willen het communistische land voortaan wel uitnodigen... maar Canada en de VS willen dat Cuba eerst democratische hervormingen doorvoert... De topconferentie van Amerikaanse landen werd overschaduwd door een schandaal met Amerikaanse veiligheidsagenten en militairen van president Obama. Ze zouden prostituees hebben bezocht. Elf Secret Service agenten zijn geschorst, vijf militairen hebben huisarrest. Het weer in het binnenland helder en kans op lichte vorst. Komende dag vrij zonnig, maar in het noorden kans op een bui. Het wordt zo'n 9 graden. De dagen daarna wisselvallig, met elke dag regen en af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Nou, de plofkip komt gelukkig aan zijn einde. Letterlijk dan. Hè? Hij is gelukkiger geweest straks als hij aan zijn einde komt. Hè? Dan heeft hij meer ruimte gehad. En is hij niet zo snel vet gemist En heb hij geen bergen antibiotica gekregen. Nou, ik ben er helemaal voor. Hè? Want ik ben tegen dierenleed. Nou, nog de plofbejaarde, Dat probleem oplossen. Ja, want die zitten ook in kleine ruimtes. Hè? Die dementen in een verpleeghuis. Urenlang in de eigen stront of pies. Hè? Ze komen haast niet buiten. Kijk, als we de dieren niet willen laten leiden... dan moeten we de oude mensen ook niet laten creperen. Maar wat een raar woord eigenlijk, hè? dat plof. Vroeger had je, had je kapot je plof. En dan werd er een kind geboren. En een kennis van mij, die was laatst wezen op hè? van Bil geweest, met een hele dikke man... van een contactadvertentie. En toen, toen ik vroeg hoe was het, toen zegt ze... ja, een beetje plofferig. Raar, hè? En onze plofregering, hè? die ook maar wekenlang binnenzitten uit hun nek lullen... en nog niks oplossen totdat het ploft. Hopen we niet natuurlijk dat ze ontploffen. Maar er moet nou wel eens wat gebeuren, zeg. Jezus, mina. Af ik plof nou mijn bed in. Nog een fijne nacht gewenst aan u allen. Doei, doei. <klaar> Ja, welkom, welkom, lieve luisteraars. Kijk op uh, www.groentevrouw.com voor nog meer uh, moois. Uh, mijn gast vanavond is Leon Giezen. Welkom, Leon. Nou, oh, uh, dankjewel. Hoe gaat het met je? Ja? Nou, het gaat eigenlijk heel goed met me. Je hebt niet gelezen... Ik vraag je net, heb je, heb je de site gezien? Want heb ik iets over jou geschreven? Nee, heb ik niet dit, uh, gelezen. Grrr, ik heb dit geschreven. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Wat mij betreft is dat wel een belangrijk motto in het leven van Leon Giesen. Die op toneel, of in het café, of gewoon bij u thuis... Veel ruimte heeft hij in ieder geval niet nodig. Zijn eigen wereld kan scheppen. Zijn mondo leone. Waar iedereen welkom is en waar je gelouterd getroost... en met de hoop op een betere wereld weer vandaan gaat. Oh. Zoek maar vast zijn site en je verlies je in al zijn verhalen en foto's. En je begrijpt wat ik bedoel. Is dat akkoord? Nou, ja, ik zeg dankjewel, dankjewel. Nee, maar goed, het klopt wel. Ja, uh, ja ik, ik, ho ik hoop dat het klopt. Ja, ik, denk dat, ik denk ook wel dat het klopt. Uh, uh, aan de reacties van de mensen die ik vaak hoor, uh, klopt dat ook wel. Zeg maar, mensen, ik vind het heel erg uh, fijn als, als ik merk dat mensen er gewoon iets aan hebben aan wat ik doe. En uh, dat is eigenlijk bijna meer dan waar ik op kan hopen, omdat ik het gewoon doe voor mezelf. Uh, en uh, daar zelf uh, blijven worden. Maar als ik merk dat andere mensen dat inspirerend vinden of uh, troostrijk, dan uh, vind ik dat uh, prachtig. Ja, toch? Ja. Nou, ik, ik zeg, uh, wie het kleine niet eerst, is het grote niet weer. Wie het kleine niet eerst, is het kijken verleerd, uh, is het denk ik. Het kijken verleerd. Het... Ja. ja, dat is het eigenlijk. Hè? Want uh, het is vaak niet zozeer dat het klein is, maar gewoon onopgemerkt of uh, nou, aan ik, ik, vind, Ja, ik vind dat zo raar mensen ja. zeggen vaak tegen mij: ja, het gaat over kleine dingen. Nou, dat, dat vind ik eigenlijk niet. Het gaat uh, over uh, uh, grote dingen aan de hand van kleine dingen. En, en, maar ik vind de mens sowieso een klein ding. Dus. Uh, ja. Waar gaat het dan precies over? Dus het, maar het gaat ook vaak juist over gewone dingen. Dingen die gewoon eh, in het de, in de leven van alle dag voor iedereen... zeg maar, in zijn omgeving zijn. Ja. Nou goed, wat nog ontbreekt in die omschrijving... is natuurlijk dat je ook uh, muzikant bent en liedjes schrijft... dat je filmpjes maakt, uh, verhalenverteller bent. Zelfs platenbaas. Uh, oh uh, ja, platenbaas. <laughs> iedereen, uh, iedereen kan tegenwoordig platenbaas zijn <laughs> ja, natuurlijk. Precies, ja, precies, Mijn oude platenbaas zei... Uh, uh, ik heb vroeger bij uh, V2 gezeten. Mijn eerste twee cd's zijn bij V2 gemaakt. En dat vond ik een enorme eer. Maar uh, Chris, heet hij? Chris Boog, dat is de directeur van V2 in Nederland. Uh, die zei vroeger op een feestje... Ja, Vroegen ze, wat, ja, wat doe jij? En dan zei ik, ja, ik ben uh, platenbaas. Toen zei ze, oh, geweldig. En tegenwoordig zei ze, oh, arme jongen. Weet je. Ja. Dat, is, uh, ja. Ja. dat is ook zo. Maar goed, in ieder geval, jij bent iemand die, je ogen niet, die zijn ogen niet in zijn zak heeft zitten. Dat is duidelijk. Goed, uh, ik, ik ben dit uh, weekend helemaal weer ondergedoken in jouw werk. Nou, uh, wat ik in huis heb. Ik heb bijvoorbeeld deze. En ik heb natuurlijk heel op jouw website. En al die kleine filmpjes. Nou, ik, uh, ja, ik, vind, ik, vind, ik vind er echt meesterwerkjes bij zitten. Ik word toch elke keer weer ontroerd als ik die, die, dat zoontje van, uh, Marcel hij, compaan dat, ja, ja. van Marcel Prins, Elie heet hij geloof ik. Elie, ja. Als je die ziet uh, leren duiken. Ja. Een tekstloos filmpje, maar het is heel erg mooi gemaakt en heel erg mooi gesneden. Ja, ja dat is, uh, maar eer wie ere toekomt, dat is uh, vooral uh, Marcel zo werk hoor. En uh, hij uh, kwam, dat was in de tijd dat wij echt samen echt heel veel samenwerkte en uh, dus samen een uh, werkruimte hadden en dat soort dingen. en uh, Op een gegeven moment kwam die uh, binnen en toen zei hij... ja, mijn zoontje kan niet duiken en binnenkort kan hij het wel. En ik moet het nu gaan filmen. En dat is hij toen gaan doen. En later zijn we dat meer samen gaan doen. En hebben we ook, uh, heb ik daar muziek voor gemaakt dat hebben we samen gemonteerd. Maar het leeuwendeel is gefilmd volgens mij in één uh, zwemles. Uh, ja, ja. Nou, het is gewoon een boekje zonder uh, woorden. Dat ja. Vind ik echt, echt prachtig. Nou, kom, pap, we gaan. Dat is, zijn de enige woorden ja. die iedereen zit in het ja, ja, ja. ja. ja. Hey, en um, uh, heb je geen moeite zo? Is dit is, is nachtelijk gedoe uh, voor jou geen punt? Nee, nee, dat is geen punt voor mij. Huh? Nee, nee, tot. De, de, ik heb gewoon zo. Ja, ik heb uh, kleine kinderen en uh, wel last van een. Uh, Ander uh, ritme, ja, dan, dan gewoon de, de mijn gezin. Maar ik mag uh, graag uh, laat naar bed gaan, ja. Oké. Okay. Hoe oud zijn ze nou? 9 en dat? 12. Oh, oké. Okay. En die, die, die van 12 is al op middelbare school? Gaat naar de middelbare school? Gaat nu, zij, ga, zij is onhandig jaar. Dus uh, ze gaat nu uh, uh, na de uh, grote vakantie oh. naar de middelbare school. Nou, oké, okay, goed. En uh, jij bent vandaag uh, bij, bij de collega's geweest, bij onze oude regisseur, bij Vincent. Ja. Vincent, kom, want die, die werkt nu bij Hemelbestormers. Nee, ja. ja, anders redt hij het s'nachts niet. <laughs> maar dat was leuk. Ja, ik vond het heel leuk. Ja, ja ik vond het heel uh, leuk gesprekje. Ja, uh, hier twee was dat. Nou goed, dan moet ik maar terugluisteren. Eh. Uh, heb je vanavond nog tv gekeken? Ja, ik heb river monsters uh, gekeken. Dat vind ik eigenlijk altijd heel erg leuk. Dat, oh, <laughs> nee, dat, is, dat gaat over een vis. Een man, een bioloog, die uh, gaat allerlei verschrikkelijke vissen uit, uit, uit de rivieren uh, op, opvissen. En oh. uh, nu had hij een, een verschrikkelijk geval van een uh, soort mensen-etende paling in uh, Nieuw-Zeeland. Maar okay. dat, eigenlijk, eigenlijk had ik Breaking Bad <laughs> willen kijken, maar uh, mijn meisje hield het niet vol. Zij was al, al uh, gaan slapen. Dus uh, toen hebben we het, die opgenomen. Maar ik vind de giffelmonsters heel erg leuk. Okay. Dus dat heb ik <laughs> Zo, ga je voor ons iets zingen nu? Wil je ja, nu als doen? je ja, wilt. Ja. Ja, ja, ja, doe maar nu. Ja, wacht. Ja. Ja, denk even na. Wat wordt het? Wat ah, liedje voor mijn meisje dan. Oh, Oké. Okay. ze ja, die ligt te slapen. Maar dan nou, oh, ja, dat is het beste moment. Oh, is het beste moment. <laughs> Leon Giesje. <lacht> uh, ik weet niet of ik nu iets. Kan, maar kan ik nu ook iets zeggen of niet? Ja, ja. Nou, ja. dit is eigenlijk een liedje. Wat, dit is eigenlijk mijn allereerste aller eerste liedje. wat ik. Uh, als je een tekst. Uh, voor het eerst hardop tegen iemand gaat zeggen. Ja. Uh, dat is, daar is best wat voor nodig. In ieder geval in, uh, in mijn geval. De, de, normaal gesproken zeg maar als je een tekst maakt. ja, meestal. ik heb allerlei stukjes tekst gemaakt vroeger. maar die liet ik niet aan andere mensen horen. Nee. Of ging ik ging zeker niet hard op zeggen. Maar op een gegeven moment was ik met uh, Jacques Poels... Ja, van van Aan het eten. En... We hadden het vaker over teksten. En op een gegeven moment zei ik van... Nou, nou, ja, dit, dit is dan een tekst die ik gemaakt heb. En ik krijg hem, uh, ik krijg hem gewoon niet beter. Zeg maar. Dit is gewoon... Ja, dit is wat het is. Zeg maar. Als dit niet uh, goed genoeg is, dat kan. Maar dan kan ik je niet verder helpen. Zeg maar, zeg maar. Dan moet je gewoon naar iemand anders. En... Uh, en de, die tekst was eigenlijk een soort begin van, van onze samenwerking. We hebben samen een CD gemaakt. Ja. Griezen en, en Pools? Poels Giezen heette die. Pools, giezen. Uh, ja, dankjewel. Hoor. <laughs> uh, en uh, daar zingt uh, Jacques uh, dit liedje. Maar het gaat over een briefkaart die ik ooit heb gehad. Dus ik vind dat ik alle recht heb om dat. Uh, Opnieuw te zingen. Ja. Yeah. het is jouw tekst? Ja, ja, ja, en ja het, het gaat toch over, over mijn meisje. Over jouw meisje, oké. Okay. Bij al die dierbare dingen die ik altijd heb bewaard, heb ik ook iets dat ik van jou ontving. Het is een anzichtkaart met daarop een mooie foto van een pas beslapen bed, De zon overgoten en buiten zomert. Het. En er staat een zin geschreven, achter op die kaart. Nou ja, zin is wat overdreven, het zijn vier letters maar. En de eerste letter is een M. En de tweede letter is een M. En de derde letter is dat ook. Mm -mm -mm -mm -mm -mm -mm. <tuken> mm -mm -mm -mm -mm -mm. <tuken> en daaronder staat er nog een De letter van je naam Ik geloof niet dat ik ooit Zoiets moois op papier heb zien staan <tuken> nou, Dankjewel Maar aan iets anders, denk ik. Maar iets anders? Ja, nee, zo maar. Ja. Nou goed, ik zal het je zo vertellen. Uh, ik ga eventjes vertellen wat er in de rest van het programma komt, dan gaan we weer door. Je ja. uh, heb, uh, hebt dus vanavond niet gekeken naar, naar van die. Uh, nee, nee, nou, nee, nee. monsters. Ja, Rivermonsters. Ja, ja. Nou goed, uh, in Nomania, wat is dat? Nou, dat is een gevoel. En dan gaat Sam Chu uh, het uh, volgende uur uitleggen. Uh, voor de vierde keer organiseerde hij samen met Rob Malaj een culturele middag en avond afgelopen maandag, Tweede Paasdag, in de Melkweg in Amsterdam. En ik was er uh, vers uit mijn bedje uh, even naar, door de regen naartoe gescheezen. En ik nam voor u het uh, mooie openingsgesprek met Adriaan van Dis op. Goed, nou, dat die Titanic honderd jaar geleden is gezonken, nou, dat, dat mocht ons kennelijk niet ontgaan. Toch werkelijk doodgegooid onder de boeken, films, tv's, artikelen. Ja, nou, ik kwam geen einde aan. Nou, daar ga ik dan gewoon het mijne aan toevoegen. Want uh, in beeld en geluid is een kort mysterieus fragment... Uh, van een echt heel oud hoorspel uh, over de Titanic uh, boven water gekomen. Haha, grappig. Nou goed, voor de Tweede Wereldoorlog is dat nog gemaakt. Een uh, compleet, uh, heerlijk, tenenkrommend, uh, oudbollig hoorspel van Erna. Dus uh, uit 1957. Dat heb ik wel, dat is helemaal compleet. Is geschreven door meneer... Humdrum. Ik denk, ik denk dat, jij, dat jij dat niet meer weet. Jij bent net die ik, ik ken humdrum, maar ik ken het niet, nee. Mikkemak? Nee. Ah, nee, nou goed. Huh? Anne weet het wel, hè? Het zijn uh. sigaren die opgebroken werden op de knie. Ja, ja, ja. Ik droom, ik droom. Ja, dan, nou goed, oké. Okay. Goed, uh, doet er ook niet toe. Oma Tingeling zegt je ook niks. Nee, goed. Uh, ik laat in ieder geval uh, het gedeelte van, uh, van het hoorspel horen dat ze op de Titanic zitten. Want dat gedeelte daarvoor, dat is echt zo erg. Oké, okay, goed. Nou, luisterboeken. Week van het luisterboek. Start volgende week. Hè. Uh, vannacht weer twee fragmenten van twee nominees. Dat is Midas Dekkers leest De Aaibaarheidsfactor van Rudy Kausbroek voor. En uh, Herman Koch zijn eigen laatste bestseller: Zomerhuis met Zwembad. Ik heb films gezien, drie maar liefst. Heel verschillend. Uh, vanavond uh, beginnen de telefilms weer. Hè. Vanavond bedoel ik dus maandagavond. De eerste is van Simon de Waal. Uh, Die schreef niet alleen het boek van... Uh, en nu ook het scenario van zijn eigen boek... maar hij regisseerde het ook nog eens zelf. Nou, petje af. Uh, een, een hit in de States, hier vast ook wel onder de jeugd. Dat is een, een griezel, horror, fantasy, uh, science fiction comedy. Uh, a cabin... Nee, The Cabin in the Woods. Nou, eng en geestelijk, geestig en ik vond ook uh, lichtelijk stupide. Maar goed, uh, ik vond het wel aardig. <laughs> en, uh, oh ja, oké. Okay. Uh, uh, niet zo sterk als haar, uh, haar eerste film, Persepolis... maar toch ook wel heel bijzonder... is de film Poul au Prun van de Iraanse in Parijs wonende Marianne Satrapi. Heb jij die gezien, die Persepolis? Nee. Oh, die is wel echt een moeite waard. Goed, dit is een, uh, deze film ook hoor. is een ode aan de liefde en de fantasie. Dus dat vind ik altijd mooi. Altijd goed. Ja, erg van genoten. Het is echt een film voor Leon, denk ik. Of zo. <laughs> ja, nou. Ben je trouwens een filmliefhebber? Ja, heel erg. Ja. Alleen het begint nu te komen, nu de kinderen wat groter worden weer... Maar vroeger, uh, uh, zeker toen uh, mijn vrouw in uh, Londen woonde, was dat voordat we getrouwd waren, maar ze heeft drie jaar in Londen gewoond. Wow, we gingen altijd naar de film. Weet je. Dus uh, we, ik, heb, uh, ik hou er heel erg van. Ja. Heb je Les Intousables al gezien? Uh, nee, daar heb ik over gehoord. En uh, ik weet zeker dat onze oppas, we hebben een Franse oppas, die heeft hem uh, vast en zeker gezien. Die houdt ook erg van film. Maar uh, ik heb hem zelf niet gezien. Oh nou, nee, nou, dan moet je gaan kijken. Goed. Nou, uh, vorige week meldde ik toch ook ja, dat die film IP, heb je die gezien dan? Iep. Ja hoe vond je dat? Nou, ik vond het wel heel aandoenlijk met het kleine met met, met, met de, de, de kleine, kleine, kleine meisje ja, ja. vliegeltje, weet je wel? Ja. ja. Nou, die film is aan China verkocht. Dat is heel uitzonderlijk, weet je wel. Oh. Dus die gaat daar draaien. En hij heeft net ook weer in, uh, wat was het, Taiwan heeft ze een prijs gewonnen op de... Nou, ja, ik vond het, wel, ik vond het wel heel bijzonder. Ik begrijp dat er allerlei uh, ruzie is geweest. Dus ja, dat is wel heel naar, ja. Maar, maar ik vond het wel een heel bijzonder ding. Ja, ik vond het ook heel bijzonder. Ja. Wat dat betreft moet je eigenlijk ook, jij moet ook gaan kijken naar de film. Schwung. Ja, dat wilde ik met de kinderen. Ja, dat heb ik al geprobeerd, maar dat is nog niet gelukt. Maar, uh, ja. maar ik, die wil ik heel graag zien. Ja. ja, die moet je ook zien. Nou goed, oké. Okay. Uh, we gaan uh, uh, vannacht natuurlijk ook weer verder... of dan is het alweer bijna ochtend met ons broodspoor. Rex van Beuningen die vertelde over een mooie plaat... en uh, Jan over meerdere natuurlijk in Track Tracers. Hij uh, houdt dokter John volgens mij tegen de loep. En hij schreef weer een mooi nieuw mysterie van Emily. Nou, tot slot, website www.adelinevanlier.nl. Kan je van alles terugluisteren en lezen. En mijn podcast mag je ook reageren. Kan je zelfs op abonneren, geloof ik. Maar goed, je kan ook altijd... Uh, uh, um, het Goede Leven, het daar kan je ook naartoe mailen. En je kan met mijn vrienden op Facebook, want daar post ik dus ook allerlei dingetjes. En uh, volgens mij heeft Francis daar nu alweer een foto van Leon gezet. Dus uh, <laughs> ga gauw kijken. <laughs> Oké, okay, uh, dat was het. Leon, dan mag je weer zingen. Je zit te eten. Nu weer! Schenk ik jou nee. nog een keertje bij? Ja, wat vind je? Ja, nog even? Nou, uh, we... dat, is goed, uh, dat is goed hoor. Uh, jezus, wat zou ik doen? Ja, dat, uh, dat is goed. Oké. Okay. Ja, moet weer helemaal. ja hadden we, eigenlijk hadden we hem daar moeten zetten. Weet je wel? Ja, stom. Sorry, mijn schot. kijk Het is heel eind lopen, hoor. Ja, het is heel eind lopen. Uh, uh, uh, uh. Ah, doe, doe ik nog een, een, een, een, een familieliedje. Oké. Okay.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 Autorijden met mijn zoontje Hey papa, wat ben jij sterk Zeger is mijn beste vriend Mag ik nog een dropje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 Het gaat zo snel Alles gaat zo snel Gaat inderdaad, uh, ik, ik, ja. ik zat te denken: ja, je hebt, je hebt, nou, het, jouw kinderen zijn, wat zijn nou 7, 12, 9? Nee? nee, 9, 9 12. 12 ja. uh, ik, ik, ik heb er ook twee. Hè? En, uh, elk jaar is leuk, elk jaar is anders. We hebben we wel eens weer bijgeleerd. Maar de ene is nu alweer de deur uit. Dat uh. gaat wel heel snel hoor. Ja, nou, ik zie ze iedere dag, maar, maar ik sta er nog voor te kijken. Dat, uh, ik, ik zie gewoon, uh, denk man, je, je bent gegroeid en. Uh, ja, het is. Dus, uh, ja, nou, ik, da, ik zal. Dan. Uh, nu, uh, ja, ik ben een liedje aan het maken daarover eigenlijk. Ja? Over uh, uh, ouder worden. En. Uh, ja, ouder worden zijn eigenlijk heel makkelijk. Uh, denk je, je moet vooral niet doodgaan en dat gaat het vanzelf. En. Uh, terwijl ik niet zat op te letten, ben ik best uh, oud geworden inmiddels. En, uh, maar het is, het is. Ik vind wel dat het verschil maakt uh, dat ik kinderen heb. En dat ik ook echt merk zo. Zo hard als zij groeien, net zo hard word ik oud. Zeg maar. En, en, maar ik vind het ook, ook wel geweldig dat ik hun zie groeien. En, uh, zeg maar, da, uh, en uh, de eerste regels van het liedje zijn... Uh, mijn dagen die zijn om, omgevlogen. Uh, het meeste van mijn tijd is nu gedaan. Toch ben ik ook, toch ben ik ook blij, ongelogen, want die tijd die is in jou gegaan. En uh, dat, dat gevoel heb ik ook echt wel. Uh, dus het is uh, ook echt een voorrecht, vind ik, gewoon om zo dichtbij... Uh, ja, bij hun te zijn en hun te zien groeien. Ja, ja. Te, oh, en te weten dat zo hard als zij groeien, ik ook uh, groei. <laughs> en, maar ja, nou, jij wordt dit jaar vijftig, hè? Ja. Ja ja, ja, ja, ja. Eindelijk weet je nog maar aan de mos is. Vreug me er enorm ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Nou, goed, ik zal even jouw doopzee lichten. Uh, uh, uh, uh, ik weet niet waar je geboren bent, maar in ieder geval... Houd ja, dus dat Oh, daar ben je geboren echtogen dus, daar bij Venlo, hè? Ja, ja. Dat ligt toch tegen Venlo aan? Aan de andere kant van de Maas, hè? Aan de andere kant van de ja, ja, ja. Maas, ja, oké. Okay. En uh, de zoon van uh, Marietje en Lee? Ja. Ja, toch? Ja, ja zeker, dat weet, ja. dat weet ik hiervan uit. Hier zit een boekje, toch? Hier zit een mooi boekje. Ja, op. mijn ouders staan erop, ja, ja. Uh, oh, in in, zin in zin het, het houtbleerings ben ik uh, Lee van Marietje. Uh, ik ben uh, uh, Lee van Marietje van Giesischraadje. Ja. ja. Leon van Lee van Marietje en nou, Je hebt een, een prachtig nummer gemaakt, hè? Uh, uh, uh, wat, uh, wat, uh, Weet je, heet die, Arno, uh, Adams zingt. mij uh, Gevulsmejonair. Prachtig nummer. Ja, ja dankjewel. Dat is toch voor, voor pa? Ja, ja, ja, dat is voor pa. Nou, hartstikke mooi. Het uh, oudste van vier kinderen. Ja? Ja? Hey, en, en wat deed jij het liefst toen je op de lagere school zat? Wat, wat was, was toen? Uh... Oh, ik denk eigenlijk. Uh, tekenen met de trein spelen. Gewoon dat soort dingen. <laughs> ja. en, en wanneer ontdekte je muziek? Kan je dat herinneren? Was dat een moment dat je denkt: jeetje, muziek. Nou, je? dat is even gewoon met puistjes te maken, zou zeg ik maar zeggen, voor mij. Met, met, met gewoon. De ja, gewoon een middelbare school. En dat ik uh, toen, toen, toen kwam echt muziek in mijn leven. Dus gewoon, uh, toen wilde ik in een beentje spelen. Daar ben ik ook gaan doen met uh, gewoon vriendjes van de middelbare school. En uh, later hebben we ook echt uh, samen een beentje ja. gehad. En met jongens heb ik ook. Uh, uh, zo, ik heb een middelbare schoolbeentje gehad. En uh, daarna ben ik <coughs> gaan studeren. Landschapsarchitectuur, daar heb ik een ander beentje gehad. Uh, ja, wacht even, je gaat te snel. Wacht even, oh. ik ga even terug. want Wat gebeurde er in café Clusters? Daar ben ik nou nieuwsgierig naar. Clusters? In café, in zaalclusters in Venlo? Nee, hey, clusters. Custers. Uh, nou, daar hebben mijn ouders voor deze keer gedanst. Dat is Custers, als, uh, als je dat bedoelt. Ja? Uh, dat is in, in een uh, Daar hebben mijn, uh, mijn, mijn, uh, mijn ouders elkaar leren kennen. Maar je, ik, heb, ik heb ergens gelezen dat je daar een, een, een muzikale ervaring had. die heel veel indruk op je gemaakt heeft. Ja, dat is ook zo, maar dat is, dat dat is iets heel muziek, anders. Ja? Dat, is in <coughs> dat is wel in hetzelfde. als gewoon de feestzaal die in het dorp was. Uh, uh, ik weet niet, dat was echt, echt. Maar dat was wel een soort, uh, bij een, een soort magische ervaring. Maar, uh, die niet per se muziek in mijn leven bracht. Oh. maar die wel iets. Uh, uh, uh, heel hard rammelde aan iets. Maar toen we waren. Ik was er met mijn ouders. In mijn herinnering, in het café. Hoe oud was je toen, denk je? Nou, ik was klein. Ik was, uh, ik denk acht of zo, ja. gewoon klein. En uh, uh, op een gegeven moment, uh, er was ook... Uh, af, ja, in mijn herinnering was het zo dat ineens overal muziek was. En, uh, en uh, allemaal uh, mensen begonnen te zingen. En er was een mannenkoor wat daar uh, gerepeteerd had. Die daar aan het drinken waren in de afloop. En die uh, hieven uh, en. Uh, hief, en uh, lied aan. Lied aan, ja. En dat maakte echt. Ik vond het zo uh, mooi, maar sowieso uh, zo'n mannenkoor vind ik echt uh, prachtig. Dus dat uh, vond ik echt uh, zo geweldig. Dat, uh, en met zoveel plezier wordt er dan gezongen en zo dat vond ik echt. Uh, heeft, uh, diepe indruk op mij gemaakt. Maar dat is niet de, dat is niet de muziek wa, uh, waar ik muziek ben gaan maken. Maar wel, dat heeft. Uh, dat, want uh, op zich, bij mij thuis was niet veel muziek. Mijn moeder uh, zingt wel graag, maar mijn, uh, nee, nee. mijn vader heeft niet zoveel met muziek of zo, dus, uh. en zo. Nou, ik weet ook wat je eerste plaat was. Nou oh ja, maar ja, dat is met internet nu, hè? Ja. Ja, met internet kan je alles ja, vinden? Ja, kan je, Maar Ja, die dat is, die free, die Abba, nou dat vind ik ja. wel echt, echt een minnetje voor je. Dat, uh, vond ik, nou, ja, dat vind ik een minnetje voor jou weer, dat jij dat een minnetje voor mij oh, nee, vindt. Maar. Ik vind nog steeds vervelende muziek. Ik kan uh, echt helemaal niet tegen. En en voor Mac, dat vond ik dan wel weer leuk. Dat, had ik, dat was wel meer mijn smaak. Ja. Toen, na een grote Gelukkig. En een grote fan van Thin Lizzy. Ja, ja, ja, ja, goed ja. Oké. Okay. Je hebt ook een documentaire over uh, Phil Linnet gemaakt, hè? Samen met regisseur Erik De Bruin. Nou, ik was de regisseur van de oh, film, hoor. Oh, Oké, okay. uh, en wat deed, deed Erik dan? Nou, die ging mee. En die. die uh, en, uh, nou, ik speelde op dat moment met Erik in een bandje. Ja, maar ik, ik ken Erik ook uit, tenminste uh, midden jaren tachtig speelde hij in een bandje. Heb ik hem zelfs nog gefilmd? En dat was in Amsterdam, in de Sleep dat hij in een. Ik weet niet meer hoe het bandje heet. Dat weet ik ook niet. Maar waar woonde jij dan toen, in die tijd? In die jaren... Ik woonde in Utrecht. Nee, in de jaren tachtig woonde ik, ik... Ik woonde, zeg maar, de... <kliek> uh, in Wageningen. Begin de jaren tachtig woonde ik in Wageningen. Tot... Uh, 85, denk ik. Toen ben ik naar Utrecht gegaan. Oké. Okay. Toen speelde ik in Toontje Lager namelijk. Uh, zeg maar, ik heb eerst landschapsarchitectuur... Ja, het wordt nu heel chaotisch, maar... Uh, <laughs> eerst landschapsarchitectuur gestudeerd. En uh, uh, daarmee ben ik gestopt. Ik wilde al veel langer stoppen, maar ik ben gestopt... omdat ik in Toontje kon komen spelen... En, uh, Wacht even, maar ho, waarom ging je landbouw... landschapsarchitectuur? Je... Sticht... Landschaps, sorry, ja, landschaps... Nou, ik sticht... had gewoon geen idee. Het, uh, eu, eu, eu, ein, uh, een vriend van mij ging dat doen. <gül> Toen ben ik dat ook gaan doen. Oh. Ik heb uh, op dat moment uh, getwijfeld over... Uh, volgens mij, uh, ik heb zelfs uh, scheikunde en Japans overwogen. Dus uh, uh, het sloeg ver nergens op. Nee. Nee. Uh, en en uh, landschapsarchitectuur sloeg ook nergens op. Uh, maar uh, ik v, uh, v, uh, vond en vind ontwerpen, heel erg leuk. En, en dat zit heel erg in die opleiding ook. En uh, dat heeft ook wel uh, mij verder geholpen. Maar op zich met natuur, of met, ja, ik vind het belangrijk dat het er is... maar ik zelf heb er niet zoveel mee. Dus, uh, nee. En met groen ook niet. Dus uh, nee. ja, Dat was gewoon niet echt een uh, studie voor mij. Maar... Je ja, was 83 en je werd betoontje lager gevraagd... want je was ondertussen een behoorlijk goede bassist. En toen kwam je dus betoontje lager. Dat was een toppunt van hun roem, toch? Ja, dat was, ja, ik ben heel van ja, ja Ik heb de teleurgang volgebast. Ja. Ja. Oh. Dus ze waren wel op, op een. Uh, ja, ze waren toen wel heel beroemd ja, toen ik erin kwam. Ja, toen ik eruit ja, ging ik niet meer. Nee, maar, het is, de, de, de, maar ik vond het dat, ik wil Ik heb het altijd graag gewild. En, en, uh, ik vond het fantastisch om mee te maken. En, uh, en ik zei ook altijd: ik vond het een prachtige tijd. Uh, en ik ben blij dat die voorbij is. Hoor. Maar het, uh, uh, uh, ik heb uh, da daarin gezeten en daarna ben ik. Uh, uh, naar Utrecht gegaan. Ja, en uh, Captain Gumbel, Ja. Dat nou, was een band daarna. Uh, in 1991 uh, kwam daar een plaat van uit. En ik heb ze toen uitgenodigd. Uh, dat deed ik een programma op Radio 2 bij de Karo. Alleen op vrijdag. En die zijn komen spelen. Zat jij daar toen nog, nog bij? Uh, dus in 1991. Uh, nou, ik denk eigenlijk dat dat... Uh, uh, dat is, was niet hun eerste plaat hoor. Want uh, ik heb op, een, uh, op de eerste en tweede plaat gespeeld. Oh, nee, echt waar? Ja. Ik ben uh, zeg maar, uh, toen... Uh, ik, weet, ik weet nog goed, het was een zondagmiddag... En, en ik werd opgebeld door Joost, de oude drummer van Toontje Lager. En die belde me op en die zei... Uh, onze bassist, uh, wij hebben vanmiddag een optreden... en onze bassist is het optreden vergeten. Uh, wil jij niet uh, invallen? En toen heb ik gezegd... Ja, uh, ja, als jij denkt dat ik dat kan, dan wil ik dat wel doen. Maar uh, als ik dat niet blijkt te kunnen, dan is het gewoon je eigen schuld, hoor. Ja. En, uh, uh, en, en toen ben ik uh, gaan spelen. Dat was in uh, volgens mij Café de Bommel. In, uh, ik denk in Breda eigenlijk. Of, of het kan ook Den Bosch zijn, dat weet ik niet. Maar... En uh, daar heb ik gespeeld. Toen ben ik blijven plakken. Toen heb ik vier jaar in uh, Captain Gumbo gespeeld. Maar in 1991 ben ik van de kunstacademie gekomen. En toen, uh, uh, nou, toen speelde ik misschien nog net wel erin. Je, je herinnert je niet meer? Uh, uh, nee, nee, dat herinner ik <laughs> me niet meer, nee. Maar het, uh, ik heb zeg maar toen gewoon uh, op een gegeven moment. Uh, Want dat was voor mij wel de eerste keer dat ik. Uh, uh, Kijk, Toontje Lager was uh, een heel bijzondere ervaring, maar dit was voor de eerste keer echt een band. Uh, waarin, oh, het is niet alleen maar leuk, waarin ook lief, uh, zeg maar, lief en leed gedeeld werd. En uh, Joost, de vrouw, is overleden in de tijd dat, uh, dat ik erin uh, speelde. En, uh, uh, aan de andere kant zijn we ook naar Amerika geweest. Uh, en uh, hebben we een liedje in de top 40 gehad. Uh, misschien, en das, uh, toen zijn we wel een aantal keer voor de radio geweest. Ja, maar... ja. Nou goed, in ieder geval, je zei het net al, je hebt ook toen kunstacademie gedaan. Ja. Want uh, waarom deed je dat daarnaast? Omdat je dat heel graag wilde of had je zoiets van ja, maar met, met, de, met de, die muziek kan ik toch nooit meer geld verdienen. Nou, ik deed het niet per se daarnaast. Ik deed, uh, uh, het was eigenlijk zo dat ik uh, toen Toontje Lager uit uh, elkaar ging. Ben ik naar Utrecht verhuisd omdat me, mijn, mijn liefde daar uh, woonde. En, en uh, uh, uh, ik heb een jaar niks gedaan. Of nou, ik probeerde, wilde muziek gaan maken. Maar uh, gewoon bassist zomaar ergens worden in een bandje, dat is niet zo makkelijk. En uh, uh, uh, na dat jaar ben ik uh, Kunstacademie gaan doen. En dat was voor mij eigenlijk een spijker op zijn kop. En, op een gegeven moment. Welke afdeling ik door, deed je? Dat heette toen de audiovisuele vormgeving. Filmpjes ja. maken eigenlijk. Ja, filmpjes maken. In Utrecht. En uh, op een gegeven moment werd ik gevraagd door uh, Captain Gumbo. En toen ben ik, dat, uh, ben ik bij Gumbo gaan spelen. En daar was ook verder gewoon een. Uh, daar daar uh, verdienen we ons geld mee. Dus daar heb ik mijn Kunstacademie opleiding mee betaald. Maar ik zat wel echt op de kunstacademie, hoor. Ja, ja. Dus, uh, ja. En uh, Jack Pols, je, je noemde zijn naam al eerder. Je hebt dus samen met hem... Uh... Uh, lang geleden, we uh, inmiddels ook al lang geleden maar een cd gemaakt, ja. Maar jullie kennen elkaar echt uit Venlo al? Nou, hij beweert dat wij elkaar, dat onze eerste ontmoeting in was... Uh, toen daar de watermullenfeesten waren. En uh, hij daar met zijn drive-in discotheek stond... In, uh, in een soort feesttent uh, aan, aan de oever van de Maas... En dat ik daar binnenkwam uh, toen ik bij Toontje Lager speelde en uh, kwam klagen over het geluid. En uh, ik kan me dat niet herinneren, maar hij omschrijft de, heeft, uh, omschrijft de broek die ik toen aan had. Ja. En ik heb inderdaad ooit zo'n broek gehad. Dus ik, denk, ik ben bang dat hij gelijk heeft. Dat is ook ja, ja. Gelijk. Maar ja. Jullie zijn goede vrienden geworden? Nou, ik mag hem heel graag. We zien ja. elkaar niet, uh, oh. niet vaak genoeg, vind ik, maar, maar we, we, we mag hem heel graag. Ja. Maar je hebt toen uh, een documentaire gemaakt? Uh, van Amerika, helemaal naar Amerika heb ik gemaakt. Ja, precies, ja, want zij komen natuurlijk van Amerika daar in Limburg of is het Brabant? Dat is Limburg, hè? Dat Amerika. Uh, Limburg, hè? ja. Sorry, ik heb koekjes. Als jij lekker het, het, het grappige is, dat was in 1999, won jij daar een gouden beeld mee. Ja. En daar heb je iets, uh, wel iets uitzonderlijks mee gedaan met dat beeld. Ja, ik begrijp dat het niet helemaal gebruikelijk is. Maar ik heb dat beeld in stukken uh, laten zagen. Ja. En ik ben mijn prijs nu aan het recyclen. Ik ben mijn prijs over de wereld aan het verspreiden. Uh, daar waar mooie dingen gebeuren, daar plak ik een stukje van mijn beeld. Ja. Ja, uh, je laatste uh, programma, uh, ja. dat, uh, die helaas... Uh, uh, 5 april uh, eindigde die. Nou ja, daar heb ik twee jaar gespeeld. Hoor. Twee jaar dus, uh, gespeeld, ja, ja, ja, hartstikke lang. En die heette Genomineerd. Ja. En uh, Genomineerd wil zeggen Genomineerd voor het Gouden Randje. Nou, vertel, leg uit. Nou, eh, eh, heb je even. Maar het, eh, is, eh, het kwam eigenlijk door dat ik op een gegeven moment... een. Uh, uh, ik ben eigenlijk in mijn, in mijn theaterprogramma... combineer ik de dingen waaruit ik besta. Dus ik combineer film en muziek en verhalen... en. Uh, op een gegeven moment ben ik uh, uh, naar Amerika gegaan. Omdat ik, uh, en ik meer wilde weten over hoe het nou zit met het, het, hoe, uh, het akkoord dat de Amerikaanse treinen toeteren. Uh, als je in Amerika bent, toen ik met Captain Gumball in Amerika was bijvoorbeeld. We hebben een toernooitje door Amerika gemaakt. Toen, uh, ik kan me nog herinneren dat we een keertje samen zaten te eten met z'n vieren. En dat ik iets hoorde. Uh, dat had ik echt nog nooit gehoord. En het was ontzettend hard ook. En toen uh, zijn we naar buiten gerend. En, en, en het bleek, het was, het was de trein. En in Amerika, die, treinen toeteren meerstemmige akkoorden. En als je dus een Amerikaanse film ziet, of als je daar bent, dan hoor je ontzettend vaak een toeteren. En ik was op een gegeven moment een liedje aan het maken over dat ik soms ineens Heimweek kan krijgen naar Amerika. En in dat liedje kwam een trein voor. Toen dacht ik, ja, maar wat toetert een trein dan eigenlijk precies in Amerika? Toen ben ik uitgezoeken wat het meest gebruikte trein, de meest gebruikte toeter is en wat voor akkoord hij maakt. En dat is eigenlijk echt een heel mooie, uh, mistig. Poëtisch akkoord. En toen ben ik, dat is eigenlijk zo mooi dat ik dacht, dat kan geen toeval zijn. Hier heeft iemand zich druk om zitten maken. En die man heb ik gevonden. En met die man zijn we gaan treintjes in Amerika. En daar heb ik een filmpje over gemaakt. Op zoek naar een trein die zijn akkoord toetert. En toen ik daar op een gegeven moment bij een spoorwegovergang stond... en een trein voorbij kwam die zijn akkoord toetert... zei hij, want hij heeft daar nooit geld voor gehad of wat ook... maar dus, uh, zei hij, ja daar doe je het voor. Hè? De, de, het enige wat ik wilde is eigenlijk dat wat we nu gedaan hebben. En dat vond ik zo mooi dat ik dacht: ik ga een prijs in het leven roepen voor dit soort mensen. Voor mensen die iets, zeg maar zonder dat iemand erom gevraagd heeft, proberen de wereld mooier te maken. Gewoon omdat zij denken dat het beter is op die manier. Niet om beroemd te worden of rijk, helemaal niet. Maar, en en toen, toen dacht ik: ik ga, hun, uh, ik ga een prijs in het leven roepen, die noem ik uh, Het Gouden Randje. En, uh, en ik ga nominaties doen voor die prijs. En uh, toen ik besloten had dat ik, ja, ik wil eigenlijk niet echt een winnaar aanwijzen, omdat ik, het zijn allemaal. Appels en peren. Wie ben ik om, om een winnaar aan te wijzen? Toen dacht ik, ik ga in ieder geval nomineren. En dan wil ik dat mijn nominatie zo bijzonder mogelijk is. En toen heb ik besloten mijn eigen prijs. Mijn eigen eerste prijs die ik ooit gewonnen heb. Dat gouden uh, beeld. Om uh, dat in plakken te laten zagen. En uh, die, die plakken laat ik dan graveren. En die... Gouden randje. Dat is mijn gouden randje, ja. Ja, eh... Ja, uh, weet het? Uh, ja, ja, een aantal no nominaties weet ik dus, hè? want die staan ook op jouw site. Hè? Dat is fantastisch, die, dat filmpje, word ik ook helemaal warm van. Ik heb het ook weer op mijn uh, op Facebook gezet. de Free Hugs. Ja, maar die jongen, die, die heb ik, uh, die heb ik, uh, ook. Uh, ben je uh, ook gewonnen? op gaan zoeken, hè? Ja. Maar dat was helemaal in Sydney. Ja. Dus dan ga je echt voor dat gouden randje ga je helemaal naar Australië. Ja. Ja, en, nou, het was nog best een probleem, want... Uh, ik moet even uitleggen, dat is een, een man... Nou, kijk, ik zoek het filmpje maar op. Uh, die, uh, die loopt dus in Sydney uh, over straat met een groot bord. Free hugs. En uh, nou, dan kan, kan je even omhelden. het Knuffel, ja, gratis, gratis knuffels, knuffels, ja, knuffels. Gratis knuffels. Maar ik heb altijd gedacht... Uh, dat filmpje, dat uh, zit mij al langer uh, in positieve zin dwars. Omdat ik altijd heb gedacht dat er iets mee aan de hand, uh, iets mee aan de hand is. Het is geen grap of zo, En uh, uh, uh, en op een gegeven moment toen ik bezig was dus met, met, met die gouden randjes dacht ja? ik, uh, ja maar die jongen die, die wil ik eigenlijk ook wat geven en uh, het was nogal moeilijk om met hem in contact te komen uh, uiteindelijk is dat dit is, uh, dit is een enorme YouTube hit geworden een van de eerste gro grote YouTube hits en het is een wereldwijde beweging geworden als je tegenwoordig uh, googelt op, uh, of op YouTube zoekt op uh, free hugs dan vind je films uit uh, Brazilië en Japan of de hele wereld uh, maar dit was de eerste en uh, ik zocht contact met hem. Maar ja, ik had hem al 15 e-mails gestuurd, maar hij reageerde gewoon helemaal niet. Hij heeft wel een website, maar hij reageerde gewoon niet. En toen heb ik uiteindelijk, maar daarvoor moet je eigenlijk een beetje weten hoe dat... Uh, toen heb ik hem een heel specifieke e-mail gestuurd en die ging eigenlijk maar over één ding. Die ging over een letter in zijn bord. Over de letter G in zijn bord. En die letter G is nogal typisch. Een beetje een soort uh, beetje mislukte letter is eigenlijk, vind ik. Een beetje amateuristische letter. En dat vind ik juist zo mooi. dat, dat uh, uh, Niet door een reclamebureau bedacht is, maar volgens mij iets van hemzelf. Net zoals die knuffels iets van hemzelf zijn. En toen, toen hapte die. En, to, en toen ben ik inderdaad uh, met Marcel uh, uh, Prins, uh, mijn, een van mijn beste vrienden... en cameraman uh, naar Sydney gegaan om hem te spreken over zijn bord en zijn knuffels. En uh, dat... Ja, daar zit wel een hele wereld achter. Een heel mooi verhaal ook echt. Uh, of iemand die zichzelf uh, opnieuw uitgevonden heeft, zou je kunnen zeggen. Dus die jongen heeft zichzelf uit, uit de put geholpen, zou je kunnen zeggen. Door, door dat hele Freehugs-bord uh, uh, uh, en, en uh, dat wat hij is gaan doen. En uh, dat zit ook in die voorstelling, ja. Maar ik vind het ook heel erg leuk om hem... Ja, maar daarom vind ik voorstelling een raar woord. Want het is gewoon iets wat ik doe en iets waar ik van hou. En wat ik laat zien aan mensen, dat heet dan een voorstelling. Maar het, het is, dat is gewoon wat ik doe. Uh, en uh, ik vind het ook heel erg leuk om die jongen... gewoon uh, iets terug te geven, zou ik maar zeggen. Weet je. Ik kom niet alleen maar daar om een verhaal te halen. Ik vind het ook echt heel erg leuk. En als een soort eerbetoon geef ik hem uh, een plakje van mijn eerste prijs... waarop staat, Free Hugs Make the World More Beautiful. En uh, uiteindelijk heb ik dat geplakt... Uh, om de hoek van waar hij nog steeds iedere donderdag uh, gratis knuffelt in uh, Sydney. Gaat is krankzinnig. Ja, is helemaal niet krankzinnig. Ik vind het hartstikke mooi. Uh, ja, ja. Ik... Ja. Maar, maar, dus, maar ik vind het ook gewoon, maar ik word er zelf vrolijk van. Weet je. Dus ja, het, uh... ja, ja, ja. Ik dacht, weet je, ik ga mijn eigen. Ik gebruik mijn eigen beeld daarvoor. Dat, weet je, dat kan ook niemand. Ja, de, ik heb het maar zelf jij, gewonnen. Dus, ja, ja, ja, maar eigenlijk vind je natuurlijk zelf ook een enorm groot. Mm. Ja, ja, fijn. Maar, dat maar, okay. vind ik heel lief dat je dit zegt. En ja. Er zijn wel meer mensen die het zeggen, vind ik heel lief. Ja. Maar ik vind het gewoon leuk om. Uh, uh, uh, ik ben dus niet zo'n, uh, zeg maar. Uh, uh, ik, ik word er gewoon. Dit, dit, uh, zeg maar. Uh, ik vind het echt gewoon leuk om uh, een aantal van dat soort mensen... of zo'n uh, man in uh, Londen die plakjes uh, kauwgum beschildert. Ja, ja, fantastisch. Ja, ik, het, uh, hij geeft mij iets. We uh, ja. vinden het fantastisch. En ik vind het ook heel erg leuk om hem iets terug te geven. Ja. Veel meer dan dat is het niet. Ik, Anne heeft een stukje Captain Gomo klaarstaan. Wil je even, even een stukje draaien, want dat is toch wel leuk. Heel even, of niet? Ja, maar ik weet niet, uh, ik weet niet wat het is eigenlijk. Oh, oh laat ze horen. Lasse horen, Anne. Ja, ja is goed. goed ja, alles, ja. ja. Ah. Allons à la fête mais pour changer ton nom on va t'appeler madame madame kanaï comme petite trommio pour faire ta criminelle comment tu crois mais moi je peux faire moi tout seul allons à la fête mijn poussant zet dan op. Om wat dat bleef, madame, maar ik kan eigenlijk om. Petit à trop mignon, voor vet à criminel. Allons à la feier, je kan fermen wat het Nou ja goed, dit was uh, Captain Gambo's. Bestaan ze nog? Ja, maar ze. Ze spelen niet zo heel veel meer, nee. Laatste uh, aflevering van jou, of uh, theatrale ontmoeting. <laughs> hè, uh, die jij had van de, ja. je, je laatste programma, tussen aan ja. en uh, uh, genomineerd. Dat was in, in uh, De Kleine Comedie. Ja. En ik vond wel leuk dat uh, uh, Paul de Munnik zei tegen jou: van, uh, Nou, als je eenmaal je naam uh, op, uh, daar bij De Kleine Comedie staat. dan heb je een soort rijbewijs behaald. Dat nou, zei je niet tegen mij, maar nee? dat, maar dat, maar dat, dat oh. is uh, volgens mij de. Uh, ik heb begrepen dat, dat nou, ik, ik ken hem niet, behalve dat mijn zoontje uh, ruzie heeft gehad met zijn zoontje. Maar het uh, uh, uh, dat, dat is een boek verschenen, de koma, uh, kleine comedie bestaat, uh, weet Zo ik, jaar, wel, heel ja, veel jaar. Ja. En toen ja. uh, is, is er een boek verschenen en daar staat die uitspraak kennelijk in. Maar ik weet wat, dat, maar ik, speel, ik, ik speel heel graag in de kleine comedie. en ik vind het een eer om dat te spelen. En ik speel daar eigenlijk ieder jaar. En, uh, ik vond het ook echt heel erg leuk dat. Uh, uh, ik speelde een keertje. In, uh, vroeger speelde ik in. Uh, eerst in de bakkengrond, later in Fascati. Uh, en op een gegeven moment kwam uh, Vivienne uh, Iba, de, de, uh, zeg maar de, de baas van de kleine comedie, naar me toe. En uh, zij zei tegen mij: Ik heb eigenlijk graag dat je in de kleine comedie kon spelen. En dat vond ik een enorme eer. En sindsdien speel ik in de kleine comedie. Uh, maar ik heb jou een bellevue gezien. Uh, ja, maar dat, waren al, dat was nooit uh, gewoon... Uh, in Bellevue heb ik wel vaker gespeeld... maar dat was nooit gewoon de voorstelling... maar altijd uh, extra dingen. Of uh, lunch... Uh, oh, lunch was het volgens mij. Lunchvoorstellingen ja. of zo. Dat soort dingen. Oh. En uh, toen... Uh, de, maar de eerste keer dat ik daar speelde... Was, is beslist een, een magisch moment. En ik vind het steeds heel bijzo echt bijzonder om dat te spelen. En, en, en, en ik vind het ook echt heel erg leuk dat Vivienne... Uh, de laatste keer was ze er ook. Zij is er altijd. En... Uh, en zij let ook echt bedoel, zij let ook heel goed op. Dat vind ik ook wel leuk. Maar, maar ook wel, het is gewoon wel, wel voor de echte. Terwijl, juist, ik speel gewoon heel veel in theaters... maar heel vaak kom ik niemand tegen die uh, daar werkt. Dus ja, misschien de dame van, van de artiestenfoyer of zo. Maar, ja, ja. maar niet uh, Zij de heeft echt een band. Uh, ja, dat, dat ja. geld is altijd zo geweest. Hè, met Joost Nuisel natuurlijk ook. Ja, maar, uh, dat, dat, dat, maar dat, vind ik, dat vind ik ontzettend goed. Weet ja, zo, een, een echte... Uh, uh, en en het, is, uh, uh, het is niet alleen maar gezelligheid. Ik bedoel, zij wil gewoon iets heel goeds uh, daar neerzetten. Ja. En, en, ja, en ik uh, vind dat een eer. En dus de laatste keer dat ik daar speelde... Wat, maar het was eigenlijk eerder zo... Ik, dan, nu we dan toch hier zijn het laat is... en, uh, en ja? ik uh, alleen nachtzusters luisteren volgens mij. Kan ik nog wel vertellen dat de vorige keer dat ik daar speelde... was de première van deze genomineerd. Toen, toen was ik eigenlijk uh, niet zo heel professioneel bezig geweest... had ik de, de avond tevoren in Venlo gespeeld. En ik kom uit Venlo, dus uit de buurt daarvan. En... Uh, uh, was het veel te laat en veel te gezellig geworden. En, en ik had uh, de dag dat ik mijn première zou gaan spelen in een kleine komedie. Uh, had je een beetje een kater? Ernstig geval van kater. Ik heb eigenlijk bijna nooit een kater, maar toen wel heel erg. En het ging. Het is dus zo'n kater die eigenlijk alleen maar erger wordt, zou ik maar zeggen. Die bestaan ook. Dat, uh, ja. Dus uh, het werd gewoon echt. Het trok niet bij zich. En, en uh, ik moest beginnen in een kleine komedie. Uh, ah, het was voor de eerste keer echt druk. En, uh, ja, echt. Ja, en ik wilde gewoon goed doen, weet je Maar, maar ik had het een, een beetje uh, onhandig aangepakt. En, uh, uh, en ik begon... Uh, ja, ik, ik ben blij dat dat bestaat. Maar ineens, pam het schoot gewoon echt ineens direct goed, zeg maar. Dus ik, uh, pas, maar pas op het moment dat ik gewoon echt uh, begon te praten, zou ik maar zeggen. En toen dus, uh, toen ging het goed, ja. Toen ging het goed. En, en, en na afloop uh, dacht ik, ja, weet je kijk Ik heb helemaal geen zin om uh, dood te gaan, hoor, maar... Uh, als het moet dan misschien nu maar, weet je <laughs> Dat was echt heel, erg leuk. Ja, het was goed gegaan. Ja, het was goed gegaan. Ja. Hey, zing nog een lied. Ja, zing want het nog een liedje. Time flies? Of ja. moeten we weer een plaatje draaien? Nee, hoor. Huh? Wat ga je doen? Denk? Dan nou, ga ik een liedje doen wat, wat staat, staat in, de, in een belastende versie staat die op YouTube. Het is een liedje wat ik gespeeld heb. De avond voordat ik in een kleine comedie zou spelen. Uh, met... Veel te veel bier op, uh, uh, op een uh, aanrecht in de keuken achter een café in Venlo. Dat ga ik nu spelen. Oké, okay. nou, ik ben heel benieuwd. <laughs> <tie> hey, hoe heet het nummer? Dat, gaan we, dat merken we wel. Nou, dit liedje heet uh, <tie> uh, Zo simpel kan het zijn. <tie> nou, misschien moet ik er even iets... Uh, ja, uh, uh, uh, uh, uh, of moet ik gewoon doorspelen, maar het... Uh, Nee, ik, heb, eh, ik had daarvoor een, een, een samenwerkingsproject gedaan samen met uh, Ronald Gippardt, uh, Lilian Vieira, dat is een Braziliaanse zangeres van Zoek 103, uh, en Pieter Bot, een Amsterdamse zanger uh, en ik. En uh, dat was, uh, zo, uh, was met Kerstmis en toen had Lilian bedacht dat het om uh, eten zou draaien. En toen had Ronald bedacht uh, dat het zou gaan over twee mannen, Pieter en ik. Die zouden proberen een vrouw, Lilian, te versieren... met koken voor haar. En, eh... Uh, ja, ik, uh, ik vind dat lastig. Weet je, wat, ja. ik, kan, ik kan best aardig koken, hoor. Maar, maar wat zegt dat nou over mij als het gaat om jou... als ik goed kan koken? Maakt mij dat tot een goed of fijn mens? Dat de, de, de denk ik niet. Weet je, dat Elvis goed kon zingen maakt hem dat tot een goed mens? Ik denk het niet. En ik wil ook helemaal niemand versieren. We, we, als... Uh, als een vrouw voor mij valt, wil ik dat zij voor mij valt... vanwege wie ik ben. En niet omdat ik op dansles heb gezeten of zo. Nou ja, het is natuurlijk wel... Nou ja, ik bedoel, ik zou niet kunnen vallen op een man... die ook niet van lekker eten houdt, bijvoorbeeld. Nee, maar ik hou er wel van. Nee, Maar ik wil dat op die manier indruk maken op jou. Dat vind ik gewoon stom. Ja, dat is En dat zei ik toen tegen... Ik blokkeerde eigenlijk in de aanloop... na wat we samen zouden gaan doen. Ik zei, ja, ik... Ik, ja, ik, ik wilde dat eigenlijk niet. En toen zei Ronald, nou dan moet jij misschien een liedje maken over hoe jij daarover denkt. En <laughs> ja, ja, dat, dat is dit. Daar nee, dat heeft hij gehad hoor, dat, dat okay. gaat hier over. We gaan, we gaan luisteren. De lekkerste vis die ik ooit heb gegeten, was een gegrild sardientje op het strand van Portugal.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 Ah, mensen, houdt het, mensen houdt het simpel, uh, leeft met vlag en wimpel, scheelt per jaar een rimpel. Weet je dat nog? Nee, dat weet ik ook niet. Mensen houdt het, het simpel. Simplistisch verbond. Oh, nee, dat, uh, ja, dat heb goed. ik niet te onthouden op die manier. Ja. Oké. Okay. Uh, uh, uh, uh, uh, kan je nog een jingle maken voor dit programma? <laughs> nee, <laughs> dat je gewoon zo uh, uh, Nacht van het Goede Leven met Adeline, kan dat? Nee, uh, dat weet ik niet of dat kan. Nou, dat ja. vraag ik al mijn uh, al muzikanten. Uh, is dat zo, ja? Maar weet je wat? Dan nou, hem we, dan gaan we even een plaatje draaien. Want je hebt een, uh, heb je dat lijstje? Oh, dat heb ik niet gekregen van jou. Dan had je even moeten typen. Uh, want dan weten we dat niet uit of Wat zullen we draaien? Want je had een aantal single's. Nou, ik, nou, ik, nou. ik, ik, ik, ik heb allemaal van die hele gevoelige uh, dingetjes ja? zitten doen. Dus uh, doe maar uh, opgelost uh, van uh, Romo van het groene vind ik eigenlijk. Oké. Heb je die? Uh, ja, de die gaat en naar ja, die doosjes jongen, liggen daar. snel rennen, jongens. Snel rennen. Ja. <laughs> Ga jij naar... En doe je even een jingle, ja? Even een jingle, girl. Nou ja, gewoon een... Uh, ja. Iets, wat je, iets van jezelf gewoon. En dan, dan zeg je dan in plaats van... Uh, de nacht van het goede leven met uh, Adeline. Ja, uh, ja na, dit is de nacht van het goede leven met Adeline. Raymond staat klaar. Kom maar op, Raymond. Dan... Uh... Nou, ik, ik, als, als het echt niet kan, dan moet je het niet doen, hoor. Nee, ja, ik doe maar wat. Dit was ja. wel een heel fijn opwekkend lied van uh, Remo van het Goede <laughs> Ja, ik dacht, dat is wel mooie, goede andere kleur. <laughs> ja, ja. ja. Moet ik... Zal ik ja, ja, doe, mag, doe ja, maar, ja. Maar het, het is twee keer niks, hoor. Ja? Welkom op de nacht van het leven. Dit is de nacht van het goede leven. Ja. Of, uh, Welkom op de nacht van het goede leven. Nee. Welkom op de nacht van het goede leven met Adelien. Ik vond het, eerlijk gezegd, heel gezellig. <lacht> Hartstikke goed! Doe je nog een lied? Doe je nog een lied voor jezelf? nu? Of ja, heb je... ik wil best een liedje Ja, doen. ja doe, ja. ja. Uh, maar dat moet wel ontzettend... Ik had niet verwacht zo snel te moeten denken hier. Uh, oh, sorry! Uh, ja, Ja, uh, um, yeah, ik wil een liedje doen, maar dat is wel weer een iets, iets uh, een serieuzer liedje. Maar over uh, toen ik in uh, Wageningen ging... Uh, studeren. studeren toen speelde ik in een bandje, dat heette uh, En uh, Die drummer, uh, dat was een van mijn uh, beste vrienden. Uh, we leerden elkaar kennen eigenlijk. Hij studeerde ook uh, landschapsarchitectuur. En uh, hij heette uh, achteren Gieling en ik Giezen. Nou, we zaten altijd achter elkaar bij uh, tentamens. En hij is uh, inmiddels... Keken jullie, we... jullie af? Bij... Keken jullie af bij elkaar? Nee, kon niet. We zaten achter elkaar, oh, ja. dus dat ging niet. En, uh, uh, hij is, uh, de tijd vliegt, maar hij is inmiddels uh, uh, volgens mij uh, bijna vier jaar dood. En uh, soms mis ik hem ontzettend.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 Wat, uh, ja, en, uh, oh, dit is nog een half minuutje. Jeetje, wat een mooi woord is dat, wemelen, hè? Wemelen, mooi woord. Uh, uh, lieve Leon, het is, uh, we hebben nog twintig seconden. Ontzettend bedankt dat je er was. Nou, uh, heel fijn dat ik hier mag zijn. Nou, drink nog even je wijntje. <laughs> en uh, uh, uh, Ja, optredens, nou kijk op zijn website, daar kan je het allemaal vinden. Uh, uh, ja, mondoleone.nl Oké. Okay.